Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In het centrum van Ede is een automobilist ingereden op een groepje mensen. Vier mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht... onder wie de bestuurder, die is ook aangehouden. Eén persoon is er slecht aan toe, die kwam onder de auto terecht. Vlak voor het incident kreeg de politie een melding... dat er een vechtpartij gaande was in het centrum van Ede. De politie spreekt van een conflict in de relationele sfeer... In Bangladesh is een belangrijke oppositieleider na 17 jaar ballingschap terug in het land. Tariq Rahman is teruggekeerd om namens zijn partij, de BNP, mee te doen aan de parlementsverkiezingen in februari. Rahman werd onthaald door honderdduizenden aanhangers. Hij beloofde hen dat hij van Bangladesh een inclusieve natie zal maken. De vorige premier Hassina stapte vorig jaar augustus op na wekenlange protesten waarbij honderden doden vielen. Sindsdien verkeert het land in een politieke crisis. Ramaan maakte een goede kans om de nieuwe premier te worden. Steeds meer katholieke kerken moeten een beroep doen op priesters uit het buitenland... om de vele kerstvieringen te kunnen organiseren. Het aantal priesters daalt al jaren in Nederland... maar met kerst zitten de kerkbanken nog altijd vol. Veel parochies hebben deze dagen meerdere missen op een dag. Geestelijke moeten soms grote afstanden afleggen om die allemaal te leiden. In het bisdom Den Bosch is nu één op de vijf priesters afkomstig uit een ander land. In het oosten van IJsland is kerstavond ongekend warm verlopen. In de plaats Sedis Fjordor werd een temperatuur van 19,8 graden geregistreerd. Het is de hoogste temperatuur ooit in IJsland in december. De oorzaak was een sterke, warme zuidenwind vanaf de Azoren. Inmiddels is de temperatuur weer gezakt. Het weer bij ons. Vanavond en vannacht is het helder. En daalt de temperatuur naar min 3 tot min 7. Morgen, tweede kerstdag, opnieuw zonnig en koud. Er is wat minder wind en de temperatuur ligt net een gaatje hoger dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.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 Ik nog geen keer om in je zend vader Het Engels, Samen met Elsa Bikita Beckman zijn we aangekomen in uur nummer twee. Het was het jaar van Engel waarbij hij zijn album Liedjes in Mineur uitbracht. Later dat jaar zou hij nog een album uitbrengen, namelijk Liedjes op Vinyl. In die tweede uur gaan we aandacht besteden aan het optreden van... Hessel Moesmaar, die op 25 september in onze studio aanwezig was. Sal, jij reed hier onderweg naartoe. Uh, en toen zei je, ik ben hier eerder geweest. Ja. Met, met, niemand, met niemand minder dan Lijf de Leeuw, ja. hè? Want uh, ja, dat is ook uh, een uh, fenomeen. Dat, is een, ja, dat kan ik me nog wel herinneren, we ja. Ja. Dus, uh, tien jaar kenden dit zo dat je. Ja. Uh, yeah. Maar ja wat wat we heb jij, er niet uh, precies uit uh, waar dat dan voor was hè? Maar, uh, ja, nou ja dat, dat, ik denk met een begeleiding met iemand uh, ja. die uh, toen op een gegeven moment hier heeft gespeeld uh, ja, ja live was erbij ja precies ja en uh, daar, uh, daar, ja als ik live uh, tegen uh, als ik hem tegen het live loop <laughs> hebben een leuke woordgrap te gebruiken uh, is de vraag ook uh, van uh, nou ja uh, daar heb ik het erover. Maar hij kan het zich bijna niet meer herinneren dat hij hier geweest is. Maar het is in de begeleiding. Hij zat toen ja. als uh, ondersteunende gitarist. Of in ieder geval aanvullende uh, gitarist. Ja. Ondersteunende uh, rol. In ieder ja. geval. Jij ook. Ik ook. ja. ja. Uh, we waren de strings. Dus. Uh... En nu is het even op een andere manier. Ja, ja. Um, want, uh, Hersel, om maar even de introductie meteen te doen. Um, wat is er gebeurd? En laten we ook zeggen, wie ben jij? Want je bent hier dus geweest. Ja. En uh, wat is er uh, met, uh, met, uh, met jou uh, in die tussentijd allemaal gebeurd? Nou, toen ik hier voor de laatste keer was... Uh, was ik net in mijn eerste jaar conservatorium in Amsterdam. Ja. Uh, nou ja, zoals gezegd, dat is tien jaar geleden. En... Uh, ja, ik heb Concertorium in Amsterdam gedaan, klassiek. En eigenlijk daarna direct een andere richting opgeslagen. Zoals je ziet ook wel. Mm -hmm. Het is niet mm -hmm. meer alleen de viool. Ja. Um, dus ja, ik ben oud gaan combineren met uh, synthesizers. Modulaire synthesizers. Mm -hmm. En een beetje eigen, eigen muziek gaan maken. Dat is ja. natuurlijk voor een klassieke opgeleid iemand ook even spannend. Want je speelt altijd muziek van andere componisten. Ja. Dus... Uh, in coronatijd toch even de diepe gat ingesprongen. Ik, en, uh, uh, ik haal, yeah. uh, ik haal uh, nog even een mede-collega erbij. En dat is Benno Veugen. Die, oh. uh, die zit ook <laughs> mee. Uh, ja, want uh, nou, Benny, als je er dan toch bent... Uh, kan je ook wel wat uh, vragen stellen. Want uh, ja, je bent er toch bij. Dus dan uh, kan je het ook meteen uh, erbij zeggen. Nou ja, ik, ik zat me af te vragen, Hesel. Van, ja. Um, dat je vanuit een, zeg maar een puur klassieke achtergrond. En je zegt het al, je speelt dan bladwerk. vanaf blad... van een werkje van mensen. die al heel lang geleden overleden zijn. En, wel, ja, ja. ja. En, maar wat was het moment dan dat je. Zeg maar, compleet eigen muziek ging maken? Nou, dat was dus kan je die dag nog herinneren? Kan ik kan me nog wel herinneren. Dat is eigenlijk in de coronatijd. Toen al de, alle concerten, zeg maar. Als sneeuw voor de zon uh, weggesmolten. Uh, um, toen ben ik dit een beetje gaan uitbouwen. Eigenlijk gewoon op mijn eigen kamer toen in Amsterdam nog. Um, en ook omdat ik uh, heel vaak naar... Is, ik luisterde heel veel elektronische muziek. En ik speelde dan klassieke muziek. En dat, ja, eigenlijk vond ik dat vreemd. Het ja, waarom... lijkt er een beetje een spanningsveld tussen te zitten. Ja, nou ja, ja. Eigenlijk wel. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar dat is, ja. ik probeer het dus nu eigenlijk wel samen te laten komen. Uh, en ik denk dat dat heel goed kan ook eigenlijk. Maar uh, ja, dus het is wel in coronatijd een beetje geboren dit project. Ja. Um, ja, ja, en dat breidt zich ook steeds uit. Hè? Het wordt een soort verslaving op een gegeven moment. Want ja. het moet dan alleen maar meer en meer en uh, groter. Over, over die set ga ik uh, het uh, zo dadelijk uh, hebben. Maar ja. we gaan nu ook even jou laten horen. Want daar uh, hebben we je natuurlijk ook voor gevraagd. Ja. En we beginnen ja. meteen ook met een uh, gelijk vrij lang nummer. Ja. Uh, en dat nummer dat heet New Life. Life. Dus ik zou zeggen, ga je gang. Yes, Thank mm -hmm. you. Ja, en dat was hem, de eerste van de uh, van reeks. New Life, um, laat ik eerst ook even beginnen, want die viool die zat er zeker in. Ehm... Um Even over die viool, want uh, je mag als je, ik weet niet of die camera er een klein beetje zodat je recht in die camera een beetje kan kijken, zo, want uh, je moet niet naar mij kijken, maar je moet die camera okay, een beetje ja. kijken, want anders dan uh, uh, dat is een beetje, uh, ja, dat is een beetje zo uh, de, de cameraopstelling. Uh, maar over, uh, ja, over, over die muziek gesproken, want wat heb je eerder, eerst eerst uh, gespeeld? Um, je bedoelt qua viool? Instrumenten, ja. Nou, eerst was de viol er wel. Ja. ja. Ja, de viool was uh, duidelijk als eerst, mm -hmm. uh, dat speel ik al sinds ik acht ben, mm -hmm. uh, en ja, ik ben nu dertig, dus uh, reken maar uit. Dat ze... <laughs> heb je altijd al gedaan, viool? Ja, ja. ja dat heb uh, ik nooit mee gestopt toen ik ermee begon, en uh, ik moet in die camera kijken. Ja, precies, ik kijk naar jou, je mag de, even, ja, maar, maar, maar het antwoord even dan in ja. die camera geven. Nee, dus ik ben uh, begonnen toen ik acht was. Ja. Eerst met viool en uh, ja, voor de kenners, het is een alt-viool eigenlijk. Ja. Dus die is iets lager, iets melancholischer ook dan een viool. Mm -hmm. uh, en die synthesizers zijn er eigenlijk bijgekomen. Uh, en ja, bij dit nummer wat ik net speelde, hadden de synthesizers natuurlijk best wel veel uh, een grote rol. Maar dat wordt bij de volgende nummers al minder. Ja. Uh, ja. Dus, uh... het wordt, het, uh, maar je bent altijd een instrumentalist geweest? Ja, ja. ja, ja. dat ja. is altijd... Uh... Wanneer kwam je op het idee om ook die andere dingen erbij te gaan gebruiken? Dus bijvoorbeeld uh, de, de synthesizer of wat ja. is het eigenlijk? Nou dat kwam eigenlijk, uh, dus nou ja, zoals ik net zei, tijdens de coronatijd. Mm -hmm. Maar dat begon toen gewoon met een midi-keyboardje. En ja, met, met een laptop heb ik nog vrij vaak gespeeld. Mm -hmm. En op een gegeven moment vond ik het wel uh, vond ik het lastig met een laptop. Want ja, je weet niet wat er allemaal uit een laptop komt. Hm. Dus ik, wou dat, ik wilde, wilde het eigenlijk allemaal analoog gaan uh, uh, doen. Mm -hmm. Maar dat betekent dus wel meer uh, spullen. Mm -hmm. <laughs> want met een laptop kan je gewoon, ja, heb je laptop en... en ja, dat kan alles met een laptop natuurlijk, maar ja. ik vind het nu wel leuk dat het echt een instrument is. doordat ja, Je hebt gewoon analoge modules ja. uh, en daarmee ja, kan je je eigen sound design een beetje maken. Uh, maar het blijft een instrument, het is geen, uh, geen computer. Dus ja, ja uh, dat kwam er eigenlijk bij in de coronatijd en daarna, de jaren daarna. Op het moment dat je dan ermee naar buiten durft te gaan en uh, je ziet dat het een beetje aanslaat bij mensen, ja, dan, dat motiveert natuurlijk. Ja. En dan uh, ja, start de verslaving, zeg maar. Ja, en um, dan ook nog de vraag, want je hebt vorig jaar uh, delen uitgemaakt van de popronde. Dat klopt. Hoe, ja. hoe zijn ze bij jou uh, terechtgekomen? Nou ja, ik, uiteindelijk bij hun natuurlijk al <laughs> eerst. Tuurlijk, snap ik. Ja, het was, de, het was de laatste dag van de, van de, de, van de deadline, zeg maar. Ja. Uh, dat was eind maart, weet ik nog wel. En uh, ja, ik wilde gewoon eventjes wat meer spelen met het project. En ook om te kijken van... Ja, hoe, hoe ga je het met, met ja, deze setup om op verschillende locaties? En, en uh, toen kwam de popronde langs. En eigenlijk gewoon zonder na te denken... mezelf nog net op tijd aangemeld. Mm -hmm. uh, en ja... Uh, ik wist ook niet zo goed wat te verwachten van de popronde, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja? Uh, want ja, dat is vanuit de klassieke hoek natuurlijk een beetje een, een toch een onbekend iets, kan ik wel zeggen. Want uh, ja, je weet niet zo goed waar je instapt, en ook, ja, van, van, maar ja, het bleek dus een hele grote selectieronde te zijn van, ik geloof, duizend acts. Mm. En, het was gelukt, dus dat was hartstikke leuk. En uh, ja, op diverse plekken gespeeld. Waaronder de laatste was in de melkweg. In, in de nacht. Ja. <laughs> maar ja, dat zijn allemaal, allemaal ervaringen. Ja, die, uh, die is, enorm helpen. Het is natuurlijk. één grote ervaring eigenlijk, die poplon. Dus, ja, ja, en soms ook minder leuk. En soms ja. leuker dan verwacht. Dat is elke keer uh, een ja. beetje anders. Ja. Maar ja, je, je leert er veel van. En uh, ja, het is nu wel zoiets geworden. Dat, ja, dus we hadden het net erover. Maar uh, in het begin ben je nog heel afhankelijk van bijvoorbeeld... Uh, geluidsmensen. En zeker bij de popronde weet je soms niet altijd... Ja, wat je voor je krijgt. En nu is het een beetje een soort zelfvoorzienende... setup geworden. Mm -hmm. uh, dus ja, het heeft uh, zeker veel... Uh... Ja, ik heb er veel van geleerd. Dus dat was een mooie ervaring, ja. Het volgende nummer is Drifting Ego's. Ja. Hoe oud is dat nummer? Dat nummer is nu wel... Uh, nou, twee jaar oud, denk ik. Mm. Maar uh, hij staat nu op een... Uh, album wat uit gaat komen volgende week. En het album heet ook Drifting Echoes. Dus het is een beetje, dat was ook de eerste single die uitkwam. Um, ja, en dit was wel denk ik het eerste nummer, wat, ja, het eigenlijk het eerste zelfgemaakte nummer met deze modulaire setup en uh, altfeel. Dus, uh, ja. We zijn nieuwsgierig, dus laten we maar horen. Yes. Uh, Ondermaal Hessel Moeselaar met Drifting Echoes. Met instrumentaal uh, weet je natuurlijk precies, niet precies wanneer uh, zoiets eindigt. Nee. nee. Dat is altijd het uh, mooie. Um, uh, nu uh, gaat, uh, gaat er even wat, wat, uh, nog, wat andere dingen ook nog plaatsvinden. Over uh, Drifting Ego's. Uh, je zei net uh, dat het op een album komt. Ja. Wanneer komt dat album uit? Het album komt op uh, 3 oktober uit. Dus ja. Volgende week vrijdag. En ja. uh, er is een release show op 6 oktober in toekomstmuziek in Amsterdam. Ja. Uh, ja, spannend, want het is het eerste album. En uh, nou ja, het is toch een beetje alsof je jezelf dan uh, officieel presenteert. Mm -hmm. Dus uh, ja. En um, Eva, over dan die, dat album. Want hoe lang ben je ermee bezig geweest om dat album uh, te maken? Uh, dat album dat heeft het toch wel een jaar gekost met alles erop en eraan. Mm -hmm. uh, en ook met het zoeken van een label en zo. En uh, ja... En ja, uiteindelijk is het wel gelukt volgens mij. Ja. ja. Um, de derde die je laat horen, staat hij ook op het album? Zeker wel. Ja. ja. Um, en ga je ook hier weer de viool daar goed bij gebruiken? Nou, sterker nog, bij deze wordt het voornamelijk viool. Oh. <laughs> dat is... Want ik dacht een beetje, een beetje rustig eindigen misschien. Ja. Um, dus ja, dit, dit nummer ja, dat heeft voornamelijk viool en een kleine synthesizer touch. Ja. Maar ik dacht, uh, dat is misschien wel toepasselijk om uh, lekker... Uh... Nog, één, nog één ding over die synthesizermuziek. muziek. Want het doet mij eigenlijk ook een beetje denken aan uh, de jaren 70... toen ik op een gegeven moment bevangen werd door de synthesizermuziek. muziek... Ja? van een meneer Jean-Michel Jarre. Zegt hij dat wat? Oeh, nee, ik dacht dat je nu met Klaus Schulze zou komen. Maar ja. dat is natuurlijk, uh, had natuurlijk ook gekund. Had gekund, ja. maar dit, ja, Klaus Schulze is er ook één. Ja, want, uh, want daar, daar heb ik wel veel naar geluisterd. Ja, dat ja, is ook een nou, uh, synthesizer ja. virtuoos uh, grijp. Zeker, uh, ja, ja. ja. Maar die naam zeg me niet zoveel. Nou, nee. dus maar ik zeker, is er uh, oxygen part 1 tot en met 6 ja. en oxygen 7 tot en met 13 of iets dergelijks? Die zou ik uh, nog maar eens even verluisteren. Ga ik zeker Luisteren uh, ja. denk ik hoor. Ja. Goed, uh, de, de, de laatste voor vandaag uh, ja. uh, van jouw kant is Overtime. Overtime, yes. Maar we horen. Ja, ik zit met ingehouden adem, zit ik dit allemaal uh, te aanschouwen, uh, wat, wat dat er gaat. Uh, uh, nog, ook nog daarover uh, het volgende. Ja. Klassiek en moderne muziek ontmoeten uh, op de muziek die jij maakt? Ja, dus uh, je bedoelt ja, dus de, oude, de, de oude ziel van een viool, ja. Combineert met uh, moderne, invloeden. moderne invloeden. ja. ja. En daar ga ik zo wel erg lekker op, dus... Uh, ik hoop de mensen ook. Ja. Um, het is wel de, ja, dat, de, die elektronische touch, dat vind ik zelf heel, uh, he, ja, heel verrijkend ofzo. Dus ja. uh, vandaar deze, de, deze, deze weg die ik op ben gegaan. Ja, um, heb je dan ook in dat opzicht aan dat conservatorium wel gehad, aan die opleiding? Jawel, ja, dat wel hoor. Ja. Want ja, je moet een beetje voorzichtig mee zijn om... <laughs> Nee, kijk op het conservatorium leer je gewoon wel uh, je instrument goed beheersen. Ja. Dus ik ben zeker blij uh, dat ik dat heb gedaan. Ja. Toen ik nog niet helemaal voorzien dat, dat ik dan een aantal jaar uh, ja, met deze setup zou staan. Ja. Um, dus ja, misschien komt het wel juist door het conservatorium dat je, als je eenmaal ja, het instrument dat je daar in ieder geval uh, zeker over bent. Dat je dan weer een nieuwe uh, mm. kan uitbreiden. Ja. Uh, want dan is ook natuurlijk de, uh, de vraag... Want hoe reageerden ze... Uh, hoe hebben mensen gereageerd op de muziek die je ja, dus maakt? Maar ik ben uh, verbannen. Nee, dat niet hoor. Nee, dus, dat uh, maakt me sterk. Nee, ze het, de meesten vinden het hartstikke leuk. Ja. Uh, wel een tikkel uh, alternatief misschien omdat, daarom ben je ook hier, want het heet om Wim. Ja, dat is het hele. Het hele ja. Dus ja. Dat, dat klopt dan weer. Ja. Uh, nou ja, kijk, op de klassieke opleiding is het natuurlijk um, vooral ge, uh, gefocust op uh, heel goed spelen. En dan vervolgens de, de wereld van audities voor orkesten en, en dingen. En dat is dit natuurlijk niet. Um, alleen ik werd wel altijd ondersteund hoor door de, door de docent op ja. het conservatorium, Die zei altijd van ja. Jij gaat niet het normale pad op. Dus nou ja, goed. Dat uh, vond ik altijd heel fijn om te horen. Mm -hmm. En uh, ja, vandaar dat ik dit pad zelf een beetje ben gaan uithakken. Ja. Um, en ja, wel echt met steun hoor. Vanuit, uh, vanuit mijn opleiding uh, dus. Mm -hmm. ja. <laughs> Gelukkig maar. Ja, um, uh, ja. Dus, dus dat wel. Ja. Nou, je, je bent in ieder geval waar je zijn wil in dat opzicht. Dat denk ik, ja. ja. En waar het gaat eindigen, dat, dat weet ik niet. Ja. Maar dat is het leuke van het leven, dat, dat iemand dat eigenlijk weet. Dus, nee. uh, ja. Hessel. We vonden het leuk dat je ja. bij ons uh, geweest bent. Ik, ik vond het ook hartstikke leuk. En uh, we, we hopen je natuurlijk nog een keer uh, terug uh, te mogen zien. Zeker, misschien niet over tien jaar, maar uh, uh, ietsje eerder. Ja, ook dat leuk, toch? Wel, dat gaat wel uh, <laughs> een keer gebeuren. Um, hey, uh, Dank je wel. Ja, dat was het optreden met Hessel Moeselaar in september van dit jaar. Hij was niet de enige instrumentalist die in de studio aanwezig was. Weliswaar buiten een 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf om. Maar evengoed is het ook een instrumentalist. Was Heimat en ook hem hebben we in de studio gehad. En we laten ook hiervan één track horen. <tieding> 2025 ook een bewogen jaar. Hij mocht meedoen aan de popronde van dit jaar. Afsluiting van dit uur gebeurt door Low Edits, want die hebben ook weer zich gemeld in 2025 met een EP Dark Night Bloom. Daarvan ga je nog een track horen.